Vandaag 4 november 2017 en welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Aan tafel zit uh, Ben Zonneveld. En zeer goedemorgen, Cor En ondergetekende, ondergeschreven, ondergesprokene. Ben, wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan uh, vandaag een uitgebreid gesprek hebben met uh, Fred van Zanten. Die is directeur van de vernieuwde Gertebach College in Zandvoort. Daarna komt de voorzitter van het OBZ, Ondernemersvereniging Zandvoort. Dick Hulzenbosch. En in het laatste stukje praten wij met Michiel Hermsen, uh, D66. En dan gaan we over naar het tweede uur, corps Ja, dan uh, sluit ik mij even uh, af van het uh, gesprek. Strek trek ik even terug, want er komt Gemeente Belang en Zandvoort. Die blijft uh, de coalitie voorlopig steunen. En daar komen Astrid van der Veld en als ik het goed heb ook Leo Miezenbeek. Ja, voor de duidelijkheid, jij bent uh, buitengewoon raadslid. Ja, voor okay. Gemeente Belang en Zandvoort. Ja. Dus dat lijkt me niet echt handig dat ik daar maar meedoe aan in het interview. Misschien heb je een leuke vraag. Ja, die zijn al intern gesteld. Oké. Okay. <laughs> um, nou, daarna komt uh, Roy van Buringen, die gaat even vertellen over on-air events, uh, wat de stand van zaken is en wat die allemaal van plan is. En de Zandstroom, daar hebben we Leontien Trijber voor, die komt daar iets over vertellen. <coughs> Maar in de tussentijd is inderdaad aangeschoven Fred van Zanten, de directeur van mijn Gertenbachschool. Want Fred, ik zat vroeger ook op die school. Goedemorgen, Cor. Ja, Goedemorgen. tof dat het uh, verrassend om een oud-leerling tegen te komen, hier en bij de techniek. Leuk. Leuk dag. Ja. Ik, uh, ik zie jullie binnenkomen en ze stuiten erop, uh, Fred, af. Ik mag wel Fred zeggen. Ja, jullie zijn natuurlijk allemaal oud. gertenbach -leden. Ja dat betekent dat uh, er al een aantal jaren bij de Gertebach uh, werkzaam is. klopt. We we in 1988 begonnen als docent wiskunde. Nou, ja, toen was ik net weg van school. Ja. <laughs> maar goed. 1988, uh, dan begin je op de Gertebach. Uh, uh, vanaf toen tot uh, wat is het een jaar of anderhalf geleden uh, is het gebouw het gebouw gebleven. Nee. eigenlijk is er niet veel veranderd. hoe heb je dat tot aan de verbouwing uh, gezien? Hoe heb je dat volgehouden? Ja, ja hoe heb je het volgehouden? Het gaat, het gaat ontzettend langzaam natuurlijk, het proces van verval. En op een gegeven moment zie je het niet meer. Totdat, ja, met, met een moment met open dagen, als er bezoekers komen, en dan, dan begin je dingen te verdoezelen. En op een gegeven moment, ja, dan is er iets... We moeten nu echt in overleg en er moet echt wel wat gebeuren. Onderwijs is altijd van goede kwaliteit geweest. Prima team en, en, en leuke kinderen. Maar goed, uh, het gebouw, dat wil ook wat. Ja, ik ik denk, geloof altijd ja, dat het wel buiten staat uh, dat het onderwijs goed was. Ja, anders zat ik niet met de radio natuurlijk. <lacht> ja, dat was, hem even, was al een inkoppertje. Nee. nee, maar wat ik, wat ik me, me, me, altijd afvroeg, hè, ik begreep dat de, de, met name de gordijnen waren van een zeer bijzondere kwaliteit Ja, klopt. die dus daarin gehangen dan? Ja, die zijn in 1957 opgehangen en die gingen er in uh, nou, 2016 je... nog. Ja. Dat, uh, en zonder uh, gaten? En... Met gaten, met scheuren, met de... Uh, het, was, het was op, het was vervallen en klaar. Oké, okay, um, ja. je bent de hele tijd uh, docent geweest. Je, op een gegeven moment kom je in, uh, in, in de hogere sfeer. Kom je, wanneer ben je directeur geworden? 2004. 2004. Ja. Is in die tijd ook zo'n beetje gesproken over we moeten wat gaan doen met die school of is dat later gebeurd? Nou, het is ook wel een lang het, proces geweest. Het, het was al eigenlijk al heel lang uh, ja. en uh, kwam het te sprake, ook onder de vorige directie. Um, maar zonder enig resultaat. En op een gegeven moment ben ik begonnen met een aantal zaken eerst op orde te, te brengen. En, um, want er waren ook in die jaren heel weinig kinderen op school. En uh, eigenlijk alleen maar kinderen vanuit Zandvoort. En ik dacht, ja, we hebben toch eigenlijk ook wel wat anders te bieden. Nou, we zijn misschien best aantrekkelijk voor kinderen uit de regio. En daar heb ik in eerste instantie uh, is dat een speerpunt geworden. En toen langzaam maar zeker toch weer de gesprekken met de gemeente aangehaald. Want we moeten eigenlijk ook wel wat met dat gebouw. Want uh, de kinderen hebben ook recht op een inspirerende omgeving. Ja, ik kan me nog herinneren dat in de tijd dat ik op school was, toen uh, ging die andere uh, middelbare school die we hadden, de christelijke MAVO, jaapki niet, die.. Uh, die ging toen sluiten Klopt. en toen ja. was er het plan om de hele Gertebach te verhuizen naar die locatie. En daar heeft toen een uitgebreid interview in de krant gestaan met Gerard Nijboer destijds. Ja. En uh, die was het er dan niet helemaal ja. mee eens. Oh. Oh, er we zijn wel meer locaties uh, besproken, toch? Ik kan me nog iets herinneren dat een ruil met, uh, met huis in de duinen ter sprake is gekomen. Klopt. Er zijn, zeg maar, alle mogelijkheden die zijn uitermate uh, zorgvuldig afgewogen. Dus we hebben inderdaad gekeken van moeten we het terreinruil doen met huis in de duinen. Uh, ook is er uh, een proces aan de gang geweest met moeten we samen met de Oranje En dat vond eigenlijk helemaal niemand een goed idee. Maar uh, er is onderzocht van moeten we uh, het gebouw uh, tegen de vlakte gooien in nieuwbouw, uh, systeembouw. Nou, en uiteindelijk is het de renovatie geworden. En daar ben ik heel blij mee. Hoe is die, uh, die renovatie verlopen? Want de lessen gingen gewoon door. We hebben, een, uh, op het school, we hebben een vrij groot schoolterrein. En er was ruimte voldoende voor uh, wat noodlokalen. Dus we, het gebouw is in mooie vleugels verdeeld. Er ging een vleugel dicht. Kinderen verhuisden naar een noodgebouw. En ze hebben dus de hele renovatie van begin tot eind helemaal mee kunnen maken. Dus ze hebben alles gezien. Hijskranen, stijgers, dak eraf. Het dak er weer op. Uh, de Bouwvakkers. Ah, dus je zag ook inderdaad oh. sommige kinderen van, wow, dat wil ik ook. En andere, anderen, wow, echt niet. Dus ja, dus de, de richting bouwvak zit redelijk ah, volop. op uh, ja, de, de, Het was geweldig om dat mee te maken. Dat, de, je ziet de interesse bij die kinderen wel of niet. En de, die zijn dat van die kopjes af te lezen. Mm -hmm. Maar het mooie was dat ze dus hun eigen school langzaam maar zeker zagen opknappen. Ja, en dan gingen een vleugel open en dan was het, wow, prachtige kleurstelling, mooi. Ja, dat, dat maakt het wel heel gaaf. Ja, ik, heb, uh, ik had er graag bij willen zijn toen het geopend werd, maar ja, zoals we zegt ik zit vaak in het buitenland en dat kon dus niet. Wat is er, uh, zal ik maar zeggen, hoe ik me de school herinner? Die tegelvloer, is die er nou een keer uit? Nee, nee, nee, nee, nee. juist het karakter van de school is juist behouden gebleven. Nou, waar het mee begint, je komt het terrein op en eigenlijk begint het daar al. De, er stond ooit een conciërgewoning, die is weg. Je begint dus nu, je ziet dus een, een gevel met de naam van de school. Het, het, het Wim Gertenbach College. De entree is totaal veranderd. Die, die gaat door mijn voormalig kantoor heen. Dus je, je komt echt We hebben een prachtige entree. En je komt in één keer die aula binnen. En dat is tegelijkertijd ook de overblijfruimte. Eh, Studiezaal, wat je wil. Voor de leerlingen. Een hele mooie kleurstelling. Het, is, het was heel donker en somber. Het is nu prachtig licht. Een mooi daklicht. Eh, prachtige, felle kleuren. Maar wel stijlvol in de vorm van... Het is wel een middelbare school. Het is geen kleuterschool Nee, die... Um... Ik zat op de andere school. En als ik wel eens op de gerder begon, dan maakte die conciërsebank de halen indruk op mij. Als je daar zo binnenkwam, daar woonde uh, ja. de, de conciërge. Meneer Bruin. Ja. Klopt. <laughs> dat is ook wel uh, iets historisch. Ja. ja. Maar de conciërge woont nu gewoon thuis? Uh, ja. Dat, dat, dat, de, uh, dat, dat gebouw is dus de ingang geworden? De, de, nou, de, dat hele die conciërgewoning is gewoon weg. De, die, die is er dus dat is een open stuk geworden? Dat is open stuk geworden. Okay. En daarachter is dan uh, de, de, de, de, de, de oude ingang? Uh, ja. En, uh, de, maar de oude ingang hebben we ook verplaatst. Dus je, je, je moet... Het is is onherkenbaar. Laat het zo zeggen, ik zie de afgelopen weken zijn er nog wat oud leerlingen binnengekomen. Die toch ook die hebben het gehoord, hebben een kijkje genomen. Die hebben allemaal van.. Oh, wat is het mooi geworden? Het is nog steeds mijn schooltje, maar het is wel echt heel mooi geworden. Dus het karakter van de school, en de, dat kun je ook nog terugzien in het, bijvoorbeeld het oude scheikundelokaal. Daar hebben we de keuze gedaan. Gaan we dat echt helemaal echt vernieuwen of gaan we dat echt renoveren in de oude stijl? Dus als je binnenkomt, kom je even terug in de jaren 50, 60. Dat is een fantastische Dat voor het geweldig lokaal. Wel de, de, de mensen die oud weggegaan zijn en nieuw zien in tegenstelling uh, tot wat jij meegemaakt hebt ja. een soort van uh, het is zo en dat zijn echt de mensen die, die die bij je komen ze van nou dat is het verschil die, die is sowieso maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die want we hebben de 10 oktober de, de opening gehad ja. hè, de heropening er waren totaal tal van mensen die inderdaad het heel, heel gewoon nooit eerder gezien hadden maar toch echt ontzettend onder de indruk dus collega directeuren en dergelijke van wow die waren echt jaloers op, op dat schaltje in zandvoort je hebt het echt mooi voor maar ja. ja we zijn natuurlijk, jullie zijn natuurlijk uh, de enige middelbare school nog in, uh, in Zandvoort. Klopt. Ja. En uh, ik zie ook kinderen van uh, op de Stanselslaan richting Zandvoort fietsen, dus er zijn ook leerlingen van, van buiten Zandvoort. De helft van de leerlingen komt vanuit uh, heemsteden Haarlem, Halfweg, Amsterdam. Uh, de helft is de wel. Uh, uh, Hoeveel ja, leerlingen hebben jullie? 213. Nou, dat vind ik toch een, een, een behoorlijk aantal. Ja, maar we hebben op een gegeven moment ook heel duidelijk gezegd van waar zijn we goed in. En dat is eigenlijk de kracht van kleinschaligheid. Die 213 kinderen zitten in 10 klassen, dus we hebben een gemiddelde klassengrootte van 21. Dus iedereen wordt gekend. Er is een zat ruimte voor wat meer individuele begeleiding. En we hebben een uniek dyslexiebeleid. Dus ja, dat, dat trekt als je ergens goed in bent. En op een gegeven moment, ja, alles wat je aandacht geeft groeit. En uh, dat maakt dat een hoop kinderen dus vanuit de regio denken van ja, ik. Ik ga toch eens naar het westen. Wat, wat zijn de richtingen die je op kan op jullie school? NAVO, uh, Dat is fijn beeld, ja, ja. En uh, we hebben een HAVO -onderbouw. Dus je kan even wel door naar uh, naar HAVO? Ja, klopt. Nou, dat is... Zeker voor deze regio uh, leuk, want de andere kant op fietsen ook een heleboel kinderen natuurlijk. Uh, maar, maar niet iedereen kan op die school. Uh, nee, dat is maar goed ook. Want het, we moeten, er moet wat kiezen overblijven. Er zijn kinderen die zijn ook echt gebaat bij een heel andere vorm van onderwijs. Of die naar nou, een hele grote school. Dus het is goed dat er wat kiezen valt in de regio. Maar zoals het nu gaat, het gaat echt super met school. En wij willen ook niet, niet echt groeien of zo. Want het, nee, het is meer dan genoeg. Die kleinschaligheid wil je waarborgen. Zeker. Nou, uh, en dat, uh, dat vind ik altijd wel. Uh, uh, triest om te lezen. Uh, bij het begin van nieuwe schooljaren dan uh, willen mensen op hun school en dan blijkt dat niet te kunnen. Loting. Ja. Ja. ja. Dat is bij ons gelukkig nog niet het geval. Iedereen die echt bij onze school past, die hebben we de afgelopen jaren nog steeds weten te plaatsen. Altijd. En ik ga ervan uit dat het, het aankomend jaar ook weer gaat lukken. Nou, als je niet zoveel reclame maakt dan. <laughs> nee. ja, de renovatie is nou geslaagd. Ja. Dus je zal uh, misschien wel zien dat er een, uh, een, een verhoogde stroom aan... Uh, Nieuwe leerlingen komt. We kan een aanzuigende werking hebben, dat klopt. Dus, maar ik hoop toch liever dat ze komen voor de, de, de kracht van het onderwijs. En, en niet omdat het toevallig een, een mooie school schoolgebouw is. Ja, want uh, ik heb begrepen, dit is de kleinste middelbare school van Nederland. De kleinste middel is de zelfstandige maar van Nederland. Ja, ja. ja. je ja, want... op Helgoland, niet oh, ouders Duitsland. Ja, ja dat te schelling, is. Terschelling niet kleiner nee, dan? Ja, Terschelling. Te, Geen te schelling, Deze te schelling is school... ik zit er helemaal Dit is een scholengemeenschap op Terschelling. Oh, het is een scholengemeenschap? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dat, die gemeenschap, hè, die, uh, dat is van lagere school tot uh, HVO-MAVO. Je zegt zelf, uh, uh, die oh. samenwerking met, met de lagere school, met de oranje school. Oh, bij ons? Nee, ja, ja. nee, nee. Ja, Wij zijn gewoon een zelfstandig. Ja, maak ik wil er even op terug, van scholengemeenschap naar gespiste school. Nee. Uh, dat vond niemand een goed idee. Is dat geen goed idee? Lagere school met aansluitend uh, middelbaar onderwijs. Of loopt dat er sterk door elkaar heen? Nou, het, is, het, het is heel ongebruikelijk in Nederland. Het, uh, er zijn landen waar het, uh, waar het een goed concept is. Maar zo hier is het, uh, het verschil, zeg maar, in, in, ook in gedrag, tussen uh, basisschoolleerlingen van groep 1, 2, 3 en, uh, en pubers. Hè, en het, uh, die met totaal andere interesses. Voordat je dat samen hebt op één locatie, dan zijn we nog te verder. Ja. Ik heb nog een vraag over uh, algemeen onderwijs. En als het niet zo is, dan hoor ik dat graag. Maar het lijkt mij dat uh, veel meer kinderen hoger onderwijs zoeken. In, in de vorm van de. Nou ja, vroeger ging iedereen naar de, de MULO, Ulo, MAVO. En, uh, is, is, nu, nu zie ik VWO en, en, en meer. Is die verschuiving? Is dat zo dat kinderen uh, een hogere studie zoeken? Op zich wel. De, in de, in de, we merken wel dat het aantal adviezen met een, de MAVO, HAVO, HAVO-VWO, dat dat inderdaad wel toeneemt. Um, we zitten hier natuurlijk ook wel in een, in een mooie omgeving. Hè. Ik bedoel, er zijn veel, veel ouders hebben ook een, een gedegen opleiding zelf achter de rug. Dat, uh, in, in deze uh, omgeving Zandvoort, uh, Haarlem, Zuidwest, Heem, uh, Heemsteden, Aardenhout, Bloemendaal. Dat betekent ook dat hun kinderen vaak ook ja, misschien wel wat meer aan zouden kunnen op theoretisch gebied. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat de ouders heel duidelijk weten van dit kan mijn kind wel, dit kan mijn kind niet. Dus we hebben weinig gevechten in de vorm van dat er, dat er een hoger advies gegeven moet worden. De ouders hebben wel veel vertrouwen in school. Omdat de ouder dat vindt? Maar, nou, ouders, nou, niet alleen omdat de ouders dat vindt, maar een combinatie met de, de, de advisering van het basisonderwijs, de testen, de prestaties die kinderen hebben, hebben afgelegd en dergelijke. Er is weinig, we merken natuurlijk wel dat er een, een lichte verschuiving is, maar, um, maar m, het, niet gedwongen ofzo. Dat we met onze rug tegen de muur staan, dat wij gedwongen worden om hoger advies af te geven. Nee, dat, okay, niet. Dat... dat is niet goed voor het kind, denk nee, ik. Nee, nee, nee. Tegenwoordig met die toetsen en zo, daar komt iets uit. Een aantal uh, scholen die doet niks met die toetsen, want die vindt dat maar een beetje uh, geforceerd. Uh, en in de tijd van koor en in de tijd van mij was het ongeveer de, uh, de meester die uh, tegen jou zei van, nou koor ga jij maar lekker naar de gettenbok. En dat was het. Dat, ja, en we hebben een tijd gehad dat toetsen heel erg bepalend waren. Dat is inmiddels is dat weer terug. Want het advies van de basisschool is leidend. En uh, die hebben veel vertrouwen. Uh, m, m, samen met de ouders en dergelijke. Het advies is heel overwogen. En dat is zo, uh, iets wat in jaren voor elkaar gekregen wordt. Dus. Ja, ik kan me nog herinneren. Dat soort uh, testen die ik dan had op de, uh, mijn vroegere lagere school. De meester M.G.J. van Heuven Goederschool. Die al helemaal niet meer bestaat. Ja. <tankt> uh, dan deed je dan inderdaad. In het, uh, ik mij in. Dat was toen nog de vijfde klas en de zesde klas. Dat is nu groep 7 en groep 8, Want de, voor de lagere school zijn die twee klassen erbij gekomen. En dan werd er dus echt gekeken naar zo'n test. Er werd ook beroepentesten gedaan waar je dan uh, geschikt voor zou zijn. Maar ja, als je dan kijkt naar de maatschappij vandaag de dag. die hele middenstand van kleine ondernemers. die verdwijnt langzaam. En vroeger ging je je vader opvolgen. En dan was je. Uh, je vader was bakker en jij werd ook bakker. En je vader was slager en jij werd ook slager. Ja, maar daar is het een ontzettende slag gemaakt. We hebben een ja. van uh, dingen om kinderen te interesseren voor hun vervolgopleidingen En uh, als je dan uh, ook ziet wat ze dus na een examenrichting doen, dat gaat echt alle kanten op. Prachtige dingen kom je tegen, inderdaad, je zegt, uh, sommigen volgen hun ouders op. Maar er zijn hele mooie uh, uh, vormen van uh, trainingen, we hebben oriëntatietrajecten, speeddate-avonden voor beroepen met, zo, uh, om kennis te kunnen maken met wat is er nog meer in de maatschappij. En, uh, en als je dan inderdaad uit leerlingen spreekt, ik, het van, uh, dan kom je kinderen tegen die doen. Die, wat, prachtige scholingen, HBO-scholingen, universitair. Uh, leerlingen die doorstromen, inderdaad, HVWO. Maar ook gewoon mensen die echt hun, hun draai hebben gevonden in het, het, het, het echte vakwerk. En zo komt ieder toch wel terecht uh, op, op een plek waar die ja, uh, van betekenis kan zijn voor, uh, voor, voor ons allen en de maatschappij. Ja, maar ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen dat op het moment dat die uh, middenstand een beetje, beetje wegvalt, en dat het niet vanzelfsprekend is dat je je ouders, je vader gaat opvolgen, dat je dan verder kijkt wat er nog meer allemaal is in de wereld. En dat is, vroeger werd dat minder gedaan. Vroeger werd dat, ja, je deed gewoon wat je ouders zeiden en ja, je ja, ging gewoon je, je de ouders... De dat is natuurlijk ook uh, heel erg nee, toegenomen. Nee, we hebben allerle dus allerlei nee, nee, alle communicatiemiddelen. Ja. niet ja. alleen uh, internet. Nee, maar we hebben natuurlijk samenwerksverbanden uh, met bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs. Uh, er zijn allerlei overleggen met uh, hvvwo scholen Om te kijken van uh, wat wordt jouw volgende stap. Omdat, uh, dus daar wordt gewoon wel goed over nagedacht. Dus het is uh, uh, niet, niet vanzelfsprekend dat je dus zomaar ergens terecht komt. Dus, uh, dus ook dat is voor scholen, de, de, ja, daar hebben we een heel duidelijke rol in. De Gertebach heeft een rol in het kiezen van, en we gaan het een beetje afronden, want de volgende gast staat er ook weer. Hoe lang uh, gaat de Gertebach nog mee in deze constructie? Uh, de school bestaat al 60 jaar, en de aankomende 60 jaar <laughs> zijn we er ook nog getuige van dat hij een rol speelt in het Zandvoortse. Oké, okay. het was altijd de van de Gertebach. Bedankt well, voor je komst. Ja, Dankjewel. Dank Goedemorgen. De nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort, OBZ. De opvolger van de OPZ, niet de oudere partij, maar de Ondernemerspartij Zandvoort. Um, Hoe lang bestaat die Ondernemersbelangen Zandvoort nu eigenlijk al? Ja, want het was inderdaad niet de OVZ, dat was even de inleiding. Het is de OBZ, Ondernemersbelangen Zandvoort. Ik denk dat het nu twee, drie jaar uh, bestaat. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat weet ik zelf ook niet. Ik ben een half jaar geleden gevraagd om daar uh, voorzitter van te worden. En ik ben ook inderdaad aan het kijken, wat is er nou eigenlijk precies? En hoe verhoudt het zich ten opzichte van de andere verenigingen? Zoals ten opzichte van de OVZ en wat is nog de OPZ? En wat bestaat er nog wel en wat bestaat er nog niet? Dus ik ben nu inderdaad aan het inventariseren van wat voor clubjes zijn er allemaal in Zandvoort? En in hoeverre kun je die uh, zo goed mogelijk bundelen? Dus, uh, uh... In, in, in de historie al gebleken dat dat moeilijk is. Want uh, allerlei zandvoorts hebben hun eigen belangen. Daar komen ik straks op terug. Uh, u heeft een proefjaar gevraagd. Ja. Um, is dat voorzichtigheid? Nee, maar ik moet gewoon kijken over en weer of we het uh, goed vinden. Ik bedoel, zij mogen ook uh, kijken of ze mij een uh, goede voorzitter vinden. En ik moet kijken of ik denk dat ik er uh, van nut kan zijn voor, uh, voor de zandvoortse ondernemers. Ik vind dat wel heel netjes. eigenlijk gewoon. Ik noem het ook geen proefjaar, maar goed, dat je na een jaar met elkaar evalueert van uh, hebben we wat aan elkaar, is, dit, uh, is het goed. En als het uh, niet goed voelt aan uh, een van beide zijden, dan kan je ook zeggen dan, uh, dan stop je ermee. Wat ik vind wel, ik, vind, ik voel mezelf wel een soort opdracht opgelegd. Dat ik zeg van nou, even dan doorgaan wat ik uh, bedoel. Ik zou het toch graag een koepel van ondernemersverenigingen willen laten zijn. Dus de verenigingen hou je allemaal wel. Dus de belangen zitten vooral in de verenigingen. En de OBZ is de koepel van die verenigingen. En daar praten we met elkaar en proberen zoveel mogelijk tot eenduidigheid te komen wat, uh, wat de wensen zijn. De, de wens uh, uit de politiek is dat zij liefst gesprekken voeren met één uh, club, ja. OBZ. Uh, ja. Dat gaat dus over de wethouder van Economie, meneer Kuipers. Ja. Hoe staat die erin? In een maand had u al een paar gesprekken met hem gevoerd. Ja, ja, ja. Nou, die, die, die, ja die zegt dat hij wil graag uh, proberen als hij een gesprek gevoerd heeft met de ondernemers of de vertegenwoordigers. Dat hij het gevoel heeft van dat hij ook een uh, stappen kan maken met die ondernemers. En niet dat er dan omheen <coughs> iemand anders zegt van ja maar het is, uh, ik ben de vertegenwoordiger en ik vind iets anders. Dus we proberen dat te kanaliseren en dat, uh, dat is ook een van de opdrachten die ik ook zo voel. Dat wij binnen het OPZ ook bespreken met elkaar. Dat we ook, uh, nou er kunnen verschillende standpunten komen maar in ieder geval zeggen van nou daar Daarmee gaan we naar de politiek toe. En dan gaan we in één delegatie naar de politiek toe. En dan mogen de verschillende verenigingen gaan ook gewoon mee. Wat mij betreft. Zijn er zijn uh, verschillende verenigingen. Je hebt uh, strandventers, strandpachters, uh, OVZ, uh, retailers, horeca. Ja. Die hebben natuurlijk allemaal hun eigen wensjes. Om het onbeleefd te zeggen. Ja. Um, brengen zij dat in? Nou, dat of ik... kunnen zij dat zelf uh, regelen? Want er is natuurlijk een verschil tussen... Laten we zeggen, de vereniging Horeca die wil graag dit. Ja. En de vereniging OVZ die wil graag dat. Ja. ja, nou het is toch verrassend dat je in de grote lijnen toch wel heel veel dingen gemeenschappelijk wil. En daar moet je vooral naar zoeken. En er zullen best wel eens een verschil zijn op een aantal punten. Maar in principe probeer je de hoofdlijn te pakken. En de rode draad waar iedereen het mee eens is. Dat is het bedoel. Ik ga dat ook aan de vereniging nu vragen. Ze krijgen binnenkort een, gewoon een heel simpel formuliertje. Waar ze zeggen, wat zijn nou je komende wensen voor de komende tijd? Komende tijd en voor lange termijn. Waar, waar sta je voor? Wat wil je, wat wil je bereiken? En dan krijg je een soort idee van waar willen de ondernemers in z'n met elkaar naartoe? Dan weet je ook waar de gemeenschappelijke punten zitten en waar eventueel de verschillen zitten. En die zijn er natuurlijk, want de economie ontwikkelt zich ook. ja, dat De, de verschillen zijn, dat is duidelijk, hè, want je hebt verschillende stromingen. En, ja. en dan is het de schone taak aan de voorzitter om dat uh, te kanaliseren en misschien op één lijn te krijgen. Of in ieder geval dat ze uh, elkaar standpunten weten. Dat ze elkaar Ja Dat is al het begin van. Hè? Gewoon dat je weet van elkaar wat wil de een en wat wil de ander. En als je zegt, van nou, je kan een brug ergens slaan. Dan moet je dat vooral gaan proberen. Is er... ...voor het OBZ uh, niet meer een, een lange termijn visie uh, opgelegd... Dat, ...dat de OBZ daar meer over nadenkt... ...van joh, laten we nou eens met onze ondernemersclub vijf jaar vooruit opgelegd niet, nou, niet voel ik niet woord maar, <laughs> nee, maar ik, ik voel dat wel als een, als een taak daarom zeg ik ook ik wil aan die verenigingen vragen wat willen zij met de, per vereniging en dan ga je als OBZ zeggen van nou wat, wat is de algemene wens van de ondernemend stand voor de, naar de toekomst toe dus dat is wel uh, dat is wel het idee ja en dan trek je ook gemeenschappelijk met elkaar op en dan dus ga je zeggen nou voor de komende vier, vijf jaar heb je een idee. Nou in feite wat er nu al goed is, dat ben ik heel goed dat het convenant al gesloten is, want dat is ook eigenlijk ook een soort afspraak die je gemaakt hebt met elkaar, nou daar gaan we met z'n allen aan werken en dat is goed. En ik vind ook, dat, dat heeft ook gewerkt zoals ik nu toe kan zien. Nou ja, de, het conferent omvatte 60 punten en, ja. uh, dat is nu denk ik drie jaar oud, waarvan er nog steeds 48 staan. Ja, dus, maar goed, ja. Maar er zijn soms ook wel z'n wensen die niet 1, 2, 3 gaan gebeuren. De, nee, dat begrijp ik de, de, de middenboulevard is een onderwerp wat volgens mij al vrij lang op de agenda staat in Zandvoort. Ja, ik denk dat je daar twee haakjes omheen moet zetten. <laughs> ik doe er even wat. Tuurlijk, er staan ook een aantal dingen die niet uh, 1, 2, 3 op te lossen ja. zijn. En zeker als je ingrepen gaat doen in de, in de ruimtelijke structuur... Dat, dat vraagt gewoon veel tijd. Want je hebt ook met de bewoners te maken. Je hebt ook met de, nou, dan heb je meer, veel meer belangen te maken. Nou ja, de, de, de belangen binnen de OBZ die zijn al heel verschillend. Want de vastgoed zit er ook in. Ja. En de retailers zitten er ook in. Ja. En er wordt op de heel veel gesproken over leegstand uh, ja. Ja. In, uh, in de regio. En in Zandvoort. Zandvoort ja. ligt iets hoger uh, ja. in de regio als elders. Ja. Nou, dan moet je goed met elkaar over van Wat is de oorzaak? <coughs> Wat is het toekomstperspectief? Want dat is echt ook zonde. Wat is het toekomstperspectief van de retail, van de detailhandel, sowieso in Nederland? Je moet goed kijken wat gebeurt er in Nederland, wat kan je specifiek in Zandvoort? En dan kan het best zijn dat je in een aantal gebieden andere vormen of andere bestemmingen moet gaan krijgen. Is het taak van de voorzitter om die twee bij elkaar te brengen? Ja, vind ik wel. Ik vind in ieder geval dat ze met elkaar in gesprek komen. En dat ze gezamenlijk denken van wat moeten we doen. En ik moet zeggen, een aantal, vier, vijf vergaderingen uh, gedaan, ik denk vier. En ze praten al met elkaar en we hebben het er al met elkaar over. Van ja, wat, wat moeten we doen? We zien gewoon dat de detailhandel het moeilijk heeft. We zien ook dat de horeca ook nu het strand steeds meer kwaliteit gaat krijgen. Dat de horeca in het dorp het op sommige punten weer wat zwaarder heeft. Ja. Nou, dan moet je het met elkaar over hebben. Van wat is dan het goede evenwicht daarin? En dat is de sturende factor van, uh, van u als uh, voorzitter. U komt met elkaar om verkoop ondergaan. Ja. Zag ik. Ja. Um, raakt dat? elkaar een beetje. Nou, Kaver ik ben, ik ben, ik, ik, doet veel met ondernemers. Ik ben er gestopt, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben helemaal vrij. <laughs> uh, en uh, wat dat betreft uh, kon ik het wel, Maar ik heb het altijd heel prettig gevonden om met ondernemers te werken. En, uh, in dat raakvlak uh, overheid, bedrijfsleven. Dus uh, wat over na mijn uh, soort prepensionering, laat ik overigens zeggen. Denk nou, ik nou, uh, ik wil dit soort werk doen. Dus toen ze me belden, zag ik ja, daar wil ik inderdaad wel uh, me voor inzetten. Kaver is natuurlijk wel iets veranderd in zijn uh, gedaante. Vroeger deden ze veel meer op regionaal economisch vlak. Dat dat is uh, veranderd. We zijn, uh, het is een ander soort organisatie geworden. De dus stadstuk is verdwenen. In het verleden heb ik vanuit de Kamer van Koop ook heel regelmatig gezond voor dingen gedaan. Ik heb ook bij de OPZ gezeten. De OPZ, ja. Ja, OPZ ik nou, gezeten. Ondernemersplatform of de oudere partij? Nee, platform. Voor de nee, eigen. toen was ik te jong. <laughs> dat was toen, toen was ik nog <hijen>, ja, nou, Nee, dat was het. Uh, het, het dat is al een groot geweest in Zandvoort. <laughs> ja, ik weet het. Ik weet ja, ja. het. Ik nee, heb er ooit lid van. ooit in uh, Amstelveen ook meegemaakt met de OA. Was de ondernemers in Amstelveen of de operettevereniging Amstelveen? <laughs> Dat is ook wel leuk. Dat, is ja. Dat is wel eens met die afkortingen. Nee, dus uh, en uh, de Zandvoort promotie uh, heb ik uh, gedaan. Dus ik heb uh, hele tijd ook in Zandvoort uh, me bewogen. Dus ik kende in, in, uh, in welk platform was de Zandvoort promotie? Een van de eerste platforms die we toen hebben ja, die we toen opgezet met nog uh, destijds een de Jim Vermeulen en de Ron van het hotel. En, uh, toen uh, waren we inderdaad <coughs> ook al bezig met uh, Zandvoort uh, in de vaart der volken te brengen. En daar is uiteindelijk Stichting Zandvoort Promotie uitgekomen. Ja, ja uh, hoe het helemaal precies de opvolgers is gekomen ben ik ook wel, maar die bestaat ook nog. Ja. Maar dat zijn ook allemaal dingen, dan moet je met elkaar werkt Het allemaal nog wel goed met elkaar. Ja. En. Uh, is. Het, <tie> maar, maar, ik zeg altijd zo: mensen moeten het eigenlijk heel snel kunnen uitleggen. En als die kunnen uitleggen, dan. Dan heb je het op van een of andere manier. Moet je het of beter doen of anders structureren. Ja, Maar dat is een. Een mooi standpunt. Nee. Um, ik hoor in, in het dorp van een aantal ondernemers. Ja. Wij vergaderen zoveel. Ja. Uh, er is een, een kernteam, ondernemersvereniging, uh, ja. uh, OBZ, afsplitsing, uh, strandpachters, vaste strandpachters, ja. strandpachters algemeen. Ja. Uh, ja. Merkt u dat in, in, uh, in gesprekken? Uh, tot nu toe nog niet. Uh, maar het, ik, zie het wel. ik zie wel wat er aan de hand is. Nou, dat is ook een van de doelstellingen om dat zo uh, efficiënt mogelijk te maken. Nou, we gaan binnenkort ook praten hoe, uh, met het uh, kernteam en OBZ. Hoe, de, hoe, dat, uh, hoe dat gaat uh, samenwerken en op welke manier we dat gaan doen. Uh, en ik denk dat je best kan zeggen dat een aantal verenigingen... als je het goed gooit wat minder hoeven te vergaderen. En dat je dan op een andere manier gaat doen... Dus de bedoeling is wel dat de druk voor de ondernemers uh, wel wat minder wordt uh, qua vergaderen. Ja, je, uh, je ziet dus dat bijvoorbeeld op 9 uur begint de vergadering van uh, ja. OBZ en om 10 uur 10 maand. Ja. En andersom. Ja. Nee, dat vond, dat, dat vond ik ook, uh, dat heb ik dat is eigenlijk helemaal niet goed, want dan zit je het een, een beetje af te raffelen, want je moet naar het andere. Dus dan heb ik veel liever dat je op een ander moment zegt dan doe je het OBZ. Maar dan doe je het niet uh, acht keer per jaar, maar dan doe je het gewoon uh, vier keer per jaar. En tegenwoordig met de nieuwe media, als het wat is, kan je ook uh, heel snel uh, op andere manieren met elkaar communiceren. Dan wel, als je zegt, ik heb nu echt een onderwerp wat nodig is om te bespreken. Dan kan je altijd zeggen, we gaan het apart, ja kom bij elkaar. Ja, dus, uh, je hoort dat van een aantal ondernemers, je zou de gezamenlijke standpunten, of de gezamenlijke agendapunten zou je natuurlijk samen kunnen voeren. Ja, nee, dat is absoluut uh, de wens ook. Dat, dat zie ik dus wel eens gebeuren ja. in het gemeentehuis. Ja. Dat, uh, er komen mensen binnen in de zaal waar al mensen zitten en zo, daar hebben we het net over gehad Ja. <laughs> dus nee, dat, dat, dat, dat zou de schone taak van het OBZ zijn dat we zeggen, nou dat hebben we met ons intern besproken we weten wat het is, dat kan ook nog zijn dat je bijvoorbeeld met een verdeeld uh, uh, verhaal naar buiten komt dat ja, maar, maar dan vertel je dat gewoon en dan heb je gewoon en dan, ja helaas is het dan of helaas, zo is de democratie dan beslist uiteindelijk, uh, als, zeker als dat over geld had beslist de raad ja. maar heb je hier wel aangegeven, nou zo zitten de partijen erin. Die kant zouden wij op willen. Ja. Zijn er voor u als persoon speerpunten binnen de OBZ? Nou, ik vind de de... inhoudelijk vind ik dat aan de vereniging is. Wat willen ze in de vereniging hebben? Ik wil vooral dat het goed uh, gaat functioneren. Dat de overleg met uh, de gemeente goed gaat. Dat de gemeente daar een goed gevoel bij heeft. Maar ook de ondernemers. Dat ze zeggen, ons verhaal komt goed over de bühne. Dat vind ik mijn uh, meest primaire taak. Ik spreek me nog niet uit of ik wel of niet iets wil op een bepaalde plek. Zo. Want dat is inderdaad aan de verenigingen. En die rol wil ik ook hebben. Ik voel me ook meer op de technisch voorzitter dan echt. Uh, dat zie ik nu ook over elk ding wordt ik gevraagd om in te gaan spreken. nee, dat, dat is niet helemaal de bedoeling. Dat, is dat, moet ondernemers ook, zelf. dat moet uiteindelijk ondernemers zelf doen. Dat is ook het beste. Alleen je kan ze er wel mee helpen en coachen. En sommige momenten doe je het ook. Maar ik vervang niet de voorzitter van de OVZ. Of vervang nee. niet de voorzitter van de strandpachters. Dat nee. wil ik wel uh, nadrukkelijk druk. Wat ik eruit opmaak is structuur aanbrengen. Ja, ja. En ook gewoon ja, dat, dat we inderdaad met z'n allen weten wat we, wat we doen en welke kant we op willen. Mooi, dat is uh, heel duidelijk. Uh, meneer Hilsbos, ontzettend bedankt voor uw tijd en komst. Graag gedaan. En, uh, nou ja, we volgen de, uh, de ondernemersbelangen Zandvoort en uiteraard ook de rest van de verenigingen. Ja. Dank u en, wel. Oké, okay. graag gedaan.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 Fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a... In het laatste onderwerp van dit uur gaan wij praten met Michiel Hemsen van D66. Dank voor je komst. Ja, graag gedaan, um, uiteraard. Er is een, een boel gebeurd in de afgelopen uh, maand, mag ik wel zeggen. En dan begin ik eigenlijk al bij 6 oktober toen uh, meneer Demmers ontslag nam. Ja. Uh, de procedure daaromheen. Uh, er, wordt, ja. er wordt over gespeculeerd, er wordt over gezegd dat het was niet goed was. Hoe heeft de fractie uh, van D66 dat behandeld? Want jullie zijn vertrouwelijk ingelicht. Ja. Daarna is er een tijd gezegd voor het persbericht. Ja. Hadden jullie tussen jullie informatie en de tijd van het persbericht tijd om je fractieleden in, in te zijn? Uh, Stiks formeel, ik niet. Jij bent fractievoorzitter. Ik ben fractievoorzitter, dat klopt. Uh, en dat maakt het ook wel een beetje lastig. Hè? Ga je ga je fractie inlichten, ja of nee? Ik heb die uh, afweging ook gemaakt. Maar ik heb natuurlijk overdag natuurlijk ook, was ik al gewoon werkzaam. En uh, op het moment dat je natuurlijk in het seniorenconvent uh, wordt toegelicht, zeg maar, en er was natuurlijk ook... Uh, was was jij daarbij? Of was daar de... was ik bij. Okay. Ja, ja, ja, En daar hebben we natuurlijk ook duidelijk mm -hmm. de afspraak ja, ja. gemaakt van, nou ja, god, uh, ik kan me voorstellen van, nou, dat, dat het, dat het uh, heftig is. En dat heeft natuurlijk ook met de burgemeester besproken. Die heeft toen gezegd van, nou... We geven in ieder geval 12 uur, dinsdagmiddag, 12 uur wordt, dan, wordt het dan vrijgegeven. En dan is het, wordt het openbaar, want dat had te maken met het WOP-besluit. Maar daarvoor mochten jullie de leden inlichten? Want dat is nu, nu een beetje het heikele punt van de VVD. Ja, ja, we mochten de fractie zelf inlichten. Voor het persbericht? Voor het persbericht. Dat, dat is dan duidelijk? Ja. <tus> Omdat daar een uh, andere partij anders over denkt? Ja. Ja, maar goed, nee, dat, dus dat, die onduidelijkheid was natuurlijk... We hebben het ook wel later nog over, over gehad ook. En, en, en later ook over naast dit van... Is dat ook hetgene wat we hebben afgesproken? Maar dat is echt hetgene wat we hebben afgesproken. Omdat we zoiets hebben van... Ja, het komt wel behoorlijk plat op je dak. Op het moment dat jij dan opeens dat wopverzoek ziet. En je krijgt dat. Voor mij was het een, was het een afweging van... Joh, uh, ik heb gewoon mijn fractie ingelicht en zegt... nou, ik, heb, uh, ik ben ingelicht over het hoe of wat. En ik spreek jullie gewoon morgenavond daarover bij. Weet wel dat het op verzoek komt. Mm -hmm. En dat die stukken openbaar komen. En lees die stukken gewoon. En als jullie vragen hebben, dan ben ik beschikbaar. Ja, er zijn uh, over de mails verschillende uh, interpretaties. Ja. Um, hoe staat D66 daarin? Ja, we hebben natuurlijk ook... Laura heeft het natuurlijk ook al uh, duidelijk aangegeven. Er zijn gewoon bepaalde zaken die je gewoon niet kan doen. En als jij mails... Uh, even ongeacht van de inhoud die er besproken is, want dat is natuurlijk ook al, dat is al vrij discutabel. Maar als je nou echt kijkt zeg maar, naar uh, het doorsturen van ambtelijke informatie naar een derde partij en dan de rest niet inlichten en dan als wethouder dat ook een, een, een, een omgekeerde openbare inschrijving noemen. Ja, dat kun, je, dat kun je gewoon niet doen. Dan ga je uh, het, uh, het gele boekje te buiten. Ja, nou ja, in het gele boekje staat daar natuurlijk niet zo heel veel over in. Hè, want het is natuurlijk ook wel een interpretabel mm -hmm. stuk. Uh, daar staat in ieder geval wel in dat je zuiver moet zijn. En dat je, dat je in ieder geval geen andere partijen beïnvloedt. En dat je er geen eigen belang daaraan, aan overhoudt. Ik, ik twijfel ook niet aan het feit dat, dat meneer Demmers daar een eigen belang aan zou overhouden. Uh, maar het feit blijft zeg maar dat hij natuurlijk wel informatie heeft doorgestuurd. En dat is eigenlijk gewoon een politieke doodzonde. Ja. Dat gaat eigenlijk heeft, een beetje. Ja, en hij heeft natuurlijk uiteindelijk zeg maar zijn uh, ja, hoe moet je dat zeggen, zijn, uh, zijn de eer aan zichzelf gehouden. Ja, dat is ook zo'n rare procedure. Uh, uh, ja. Hij vindt dat hij gedwongen ontslag genomen heeft. vermogen ja. stond er een pagina groot uh, stuk in de Haamsdag, maar ik weet niet of je het gelezen hebt. Nou, dat, nee. Dit, uh, hij voelt zich geslachtofferd. Ja. Um, dan komt hij uh, net voor de vergadering terug van ik trek mijn ontslag in. Ja. Dan volgt er een, een, een, een motie van wantrouwen ja. en net dan vraagt meneer Kramer van nou meneer Demm, is het misschien handig om toch de eer aan u te houden. Ja. En dan doet hij dat. Ja. Is dat niet een beetje een rare... Uh, uh... Ja. ja, persoonlijk had ik het niet gedaan. Ik denk als je het echt niet mee eens bent dan had je sowieso niet je slag, ontslag moeten indienen. Maar Dat is gewoon een, dat is een persoonlijke mening. Ja. Uh, als fractie denken we er ook hetzelfde over. Strikt formeel kan je altijd je ontslag indienen. En het is geen arbeidscontract, hè, dus dat maakt het ook nog eens een keer nee. lastig. Dus als hij zegt van je komt erop terug, dan komt hij erop terug binnen een maand. Ja, dat kan, want er is geen jurisprudentie over. En dan is eigenlijk de raad die dan het ontslag aanvraagt zeg maar, van een wethouder. Ja, maar dus en dan dus... is het wel, ik was natuurlijk heel chic van, uh, van Kramer om te zeggen van nou houdt u dan de eer aan uzelf. Wilt u dat doen? En, ja. en dan twijfelde hij er zelfs nog een beetje over op dat moment. Ja. En uiteindelijk nog een keer, een tweede keer gevraagd van nou ja, doe dan maar. En dan krijg je... Ja, op het moment dat je natuurlijk je ontslag indient. En je staat erachter. Dan moet je er ook achter staan. Dan moet je er ook eigenlijk aan houden. Ja. Ja, hij maakt het zichzelf gewoon heel erg lastig. En dat is gewoon zonde. Nou, dat proef ik er ook uit. Ja, nee, ja en, en doe het dan maar zelf. En dan ja. doe je dat toch. Dus ja. het is op, op zich... Voor de politieke volgers is het sowieso al vreemd, maar voor de uh, gemiddelde Zandvoort is het natuurlijk helemaal een raadsel antwoorden. Ja, ja, klopt. Goed, tot zover. Uh... Ik las vanmorgen een persbericht dat de fractie van OPZ afstand neemt van degri posten. Ja. Tijdens... Heb, heb je dat zien aankomen? Uh, hoe, hoe sta je erin? Ik ja. weet dat ik het raar op je dak komt. Maar... Ja, nee, ja, ik vond het sowieso... Uh, uh, ik heb hem gisteravond ook gebeld. Ik kreeg uh, via de giffy die mail. En uh, ik zei, god, uh, wat vervelend voor je. En hoe gaat het met je? En, uh, ja. uh, wat, wat, wat voel je erbij? Nou ja, dat, ik heb hem... Uh, ik heb, hem dat, heb ik dat aangehoord en ik heb hem even hart onder de riem gestoken. Van nou ja, ik vind het toch best wel... Uh, vervelend wat er gebeurt. Uh, ik heb Joop Binnense uh, natuurlijk wel een aantal andere keren gesproken daarover. En dat is natuurlijk om een informele sfeer, dus daar kan ik nog niet zoveel gewoon. Maar als je, als je er naar kijkt, ja... Ik, ik, ik denk dat het niet handig is voor openzet. Ja, als fractie... Uh, kijk, politiek zal er natuurlijk over gesmuld worden, want dat, zo is het. Kijken naar nou als fractie zeg maar tegenaan. Ja, het, is, het is gewoon heel vervelend wat er gebeurt. Ik denk dat het niet ten goede is voor, uh, voor het vertrouwen... wat men al niet, misschien al niet heeft in openzetten. Dat het nu nog wel extra versterkt wordt. Brokkelt dat niet naar de hele zandvoortse politiek? Uh, en dan praat ja, ik even ja, over, over de afgelopen maand. wat er je, allemaal gebeurt. Ja, nee, ik heb het natuurlijk in de algemene beschouwing ook al gezegd. Hè? We hebben dat vertrouwen gewoon heel hard nodig. En uh, als je dit soort dingen inderdaad doet... en je doet het ook in het openbaar... Ja, ik, ik zou het onderling oplossen. En ik denk dat dat de meest chique manier is om dat te doen. Nou ja, de keuze is gedaan om dat dan formeel te doen met een brief. Ja. Streekt formeel vraag ik me af of die überhaupt iemand kan ontslaan. Dat kan volgens mij niet. En ik vraag me ook af, want de heer Post is natuurlijk vicevoorzitter van de partij van Open Of die dan niet gewoon uh, Open Zet zelf is. En dat Berendsen en uh, Leo Steegman... Ja... Uh, yeah. Dus het ligt eigenlijk uh, uh, uh, uh, een beetje rommelig bij de openzet. Laten we ja. het daar maar even opbouwen. Ja. Um, Rauw op je dak, maar ik wil toch even je reactie uh, horen. En ik ja. uh, vind het uh, sportief dat je meneer Posten gebeld hebt. Ja. Um, jij bent voorzitter van de commissie, en ik heb dat opgeschreven. Ja. Ruimte en economie. Ja. Een, uh, een forse vergadering. Ja. Een lange vergadering ook, ja. uh, uh, zeg ik. En een van de langste onderdelen was uh, nieuw nieuwe bestemmingsplan Noord. Ja. Hoe zit je daarin als, als, als voorzitter in zo'n commissie? En er komt zo'n uh, zo onderwerp uh, te sprake? Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Uh, er waren andere onderwerpen die ik <coughs> ook had. Waarvan ik dacht, nou dat weet ik zeker. Dat ik daar heel lang over ga uh, hmm. gaan praten. Uh, het is ook heel lastig om je voor te bereiden. Want je weet eigenlijk nooit hoe, hoeveel mensen er komen. En ik, ben, ik was in ieder geval heel blij dat er heel veel ondernemers waren. Die gewoon hun zegje wilden doen. En uh, wilden vertellen uh, wat ze ervan vonden. En hoe ze het, het zagen. En, uh, en dat is natuurlijk gewoon... Ik dacht, nou ja... Eigenlijk is bijna alles in kan en kruiken. Nou, dat was dus niet zo. Uh, je merkte toch wel aan bepaalde vragen dat je een bepaalde uh, inbrengt. Dat het toch best wel een, uh, ja, wel een goede vergadering was, om dat zo maar te zeggen. Uh, inhoudelijk kom ik zo nog even uh, terug over een, een, een, een aantal insprekers. Aan de voorkant van dit hele proces mm -hmm. uh, lag een prachtig plan. Ja. Maar al antwoord, een driekwart antwoord, uh, uh, vonden een geweldig plan. Ja. En dan blijkt in de commissie toch een heleboel vragen te zijn. Ja. Komt dat opborrelen? borrelen? Of, of Van waar ja. komt men ineens met zoveel vragen? Of spaart men dat op tot de vergadering? Dat kan ja, niet dan moet je dat altijd... Wil je dat ik dat als fractie aan of als voorzitter? Als voorzitter zeg ik, vragen moet je staan. Dat moet je in de commissie altijd doen. Want dat, dat geeft juist de, de mogelijkheid om zeg maar, duidelijkheid te geven. Als, je vraag, zeg maar, als fractie? Als fractie vind ik dat je gewoon, uh, je ontzettend goed moet inlezen. En dan moet je ook bepaalde risico's afwegen. En we hebben natuurlijk ook een adviescommissie raad. Die heeft er natuurlijk ook een aantal uitspraken over gedaan. En wat je dan merkt zeg maar, later in de raad. Dat er toch nog vragen zijn. En dat er dan gevraagd. Dat er eigenlijk gezegd wordt. van nou, We willen het eigenlijk een maand uitstellen. Want het is niet ruim voor besluit. Dan moet je dat juist in de commissie doen. Want daar wordt het advies gegeven. Ga ik wel of niet besluiten om dat te ja, doen? Ja, dus uh, de, wat er in de raad uh, gevraagd is om het uit te stellen, ja. dat had eigenlijk in de commissie moeten gebeuren. Ja. Als oh, je stikt mail, dus. ja, Kijk, het formeel doet. Kijk, het kan best zijn dat je zegt, ik vind het zo ontzettend onduidelijk. Ja, voor mij is het allemaal aan moeilijk. Echt sporenongeluk, ja. dan... Uh, ja, maar als je een... zegt van, nee, dat denk ik niet. Nee, er zitten altijd risico's aan dat soort plannen, omdat het gewoon zo intens is. En er kan altijd een ondernemer zijn die zegt, nou, ik doe het niet. Nee, dat dan, kan, dan liggen bepaalde onderdelen liggen stil, maar dat betekent wel dat je de rest wel kan gaan ontwikkelen. En ja. daar, daar gaat het om. Het ging om het plan. Het gaat om het plan. En, en dat daar het plan verdeeld is in stukjes, dat is dan de verhoorst. Ja. Uh, je kwam mij redelijk streng over. Vond je? Ja, bij, ja. Uh, bij een aantal insprekers. Ja, ja. ja. ik hoorde net dat je er goed in bent, maar... Ja. Um, Doe je dat bewust als strakke leiden Of zit je voor jezelf? Ik wil dit termijn aanhouden en tijd is tijd. Nou, ik, we hebben natuurlijk met z'n allen afgesproken. Uh, van, nou, yeah, als we veel insprekers hebben. Dan zeggen we dat, we dat mensen drie minuten de tijd hebben. En dan is inderdaad gewoon het termijn uh, tijd is tijd. En dan uh, gelijke monniken, gelijke kappen. En er waren heel veel insprekers uh, voor. Een, een bepaalde inspreker die er wat langer over deed. Uh, die zich gewoon netjes aan die tijd hebben gehouden. En uh, daar kijk ik, die afweging maak ik ook altijd. Van ja... Uh, de gelijke monniken, gelijke kappen. En ik kan moeilijk zeggen tegen een inwoner die inspreekt van nou, de een heeft drie minuten en de ander heeft het dan niet. Dat voelt, dat voelt zelf niet eerlijk. En dan heb ik zoiets van, dan kunnen we beter. Mensen krijgen ook dat advies altijd van de giffie mee. Hè. Maak het, zorg zo dat het drie minuten is. Dat is een beetje de, uh, het standpunt van de voorzitter, maar dat gaat ook in andere commissies zo, toch Ja. Um, uh, de betreffende inspreker, we, we kennen allemaal, is uh, meneer Hogendoor, die met, uh, met, met vuur en vlam voor het uh, bestemmingsplan staat. Hè, en dat, ja. uh, hij is er trots op uh, dat, dat het loopt en dat, dat is ook iets om trots op te zijn. Ja. Hij krijgt ook veel vragen. Ja, klopt. En uh, um, dat moet je dan wel toestaan, toch? In feite wel. Ja. ja. Maar korte, verhelden... tijd. korte verhelderende vragen. Ja, dat, ja. Vind ik hem, dat vind ik wel zo'n mooie uitdrukking. Die hoor heel. ik heel vaak. Heeft ja. hij nog een korte, verhelderende vraag? En dan komt ja. er een betoverd die het overmorgen. Ja, ja, ja, ja. ja daar moet je gewoon strak op zijn. Ja. Maar dat merk je zelf inderdaad ook nog wel. Of, uh... De raad heb je dat ook nog wel eens dat mensen. Nou, nog een korte, verheldende vraag. Dat vraagt de voorzitter van de raad dan, de burgemeester. Dat mensen inderdaad toch een betoog beginnen. Maar dat is geen korte, verheldende vraag. Dus dat Dan kan je dat gewoon afkopen. Ja. Okay. Okay. Nou, dat zijn de spelregels van, uh, van het vergaderen. Ja. Um, de begroting is ook te sprake gekomen. Ja. Je een grote map. Ja, een grote map uh, me meegenomen ook. Er staat een, uh, een heel stuk in de Sandvoerse krant. Ja, uh, uh, dat heb ik ook op, even meegenomen. Een soort van Jip en Janneke ding. Ja, nou, ik vind. Ik, wat ik met name ook wel mooi vind hieraan. En dat is natuurlijk ik wel het grootste compliment die je nu aan de ambtelijke organisatie kan geven. Dat je in één oogopslag ziet. Wat, wat komt er nou binnen? Wat geven we nou uit? En wat zijn nou de ambities? En als je nou ziet uh, wat we doen. En er staan natuurlijk ook hele interessante onderwerpen in. Zoals parkeren ook. Zien we ook heel mooi terugkomen. Ik vond het wel mooi. Want bij parkeren heb je uitgaven en, en inkomsten. Er ja. wordt behoorlijk wat uitgegeven voor parkeren. Ja. Maar er komt ook behoorlijk wat bij. Wat bij. Ja, dat zag ik ook. Ja. En, uh, en Wat ik al het mooiste daarvan vind, maar dat is misschien over parkeren dan, en dat is dan persoonlijk hè, als je er ook een fractie technisch naar kijkt, dat zou een kostendekkende, uh, kostendekkende vordering is dat. Met het daarin dan verweven, zeg maar, 1 miljoen aan de opbrengsten van de ja. algemene reserve. Hè, dus dat is, zeg maar om begrotingsluit te houden. Maar dan hou je nog 4 ton over. Ja, dan kun je, je afvragen of dat kostendekkend is, ja of nee. Ik heb die vraag al wel vaker gesteld hoor. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. de. Inkomstenuitgaven inkomstenuitgaven dat allemaal mooi voor elkaar. De wethouder Bluis en de coalitie heeft daar aan gewerkt. Ja. Um, ja, de raad ook. Natuurlijk, Tuurlijk, de, raad, de raad stemt in. Ja, dat is, dat is duidelijk. Uh, die verhandeling, uh, dat liep ook nogal uh, heen en weer. En uiteindelijk vond iedereen het goed. Ja. Dus eigenlijk uh, kan je als coalitie zeggen van nou, we hebben het wel lekker voor elkaar. Ja, dan kijk, we, hem natuurlijk als, als, we hebben het natuurlijk goed voor elkaar. Eerlijk is eerlijk. Ja, ja. Heb je natuurlijk, dat is natuurlijk het werk van, uh, van de ambtenaar, van het college en ja, natuurlijk ja. van de raad die hem uiteindelijk goed stelt. Uh, natuurlijk heb je over de inhoud nog wel eens... Dat is natuurlijk ook een politieke mening. Maar Uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat je, dat je met z'n allen een beter zandvoort wil. En die basis is gewoon nu ontzettend goed. Als je ziet wat we gaan investeren zeg maar, de komende tijd als raad, ja, ja. Als, als college, zeg maar, als gemeente Zandvoort in in deze omgeving, wat ook hard nodig is. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk ook een aantal dingen gewoon uitgesteld. Ja, dat is ja, dat is niet dat je daar geld dan overhoudt, maar er zijn nee. inderdaad een aantal projecten die zijn uitgesteld. Hè, en dan bijvoorbeeld openbare ruimte, die ja. uh, heeft de hele tijd stilgelegen. Ja. Dat is ook goed te zien in Zandvoort. Ja. En daar wordt nu in geïnvesteerd. Ja. Er is geld over. Ja, wat Gaan we daarmee nou mee doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. ja. Ik denk nou, misschien heeft D66 wel een plan? <laughs> Maar natuurlijk hebben we plannen. Dan gaan we de gemeenteraad stellen. Ja, sowieso. <laughs> nee, maar als je kijkt. Kijk, kijk we hebben natuurlijk wel bewust zeg maar, ook in de coalitieakkoord uh, gekeken. van uh, We wilden echt een beleidsarme uh, begroting hebben voor 2018. Ja. Kijk, de, wat we nu oppakken zijn echt dingen die gewoon onderhouden moeten worden. En die we niet, in het verleden niet hebben kunnen oppakken. Gewoon, en daar was de tijd ook niet naar. Eerlijk mm. is eerlijk. Uh, het beleid wat we gevoerd hebben is natuurlijk een ontzettend goed beleid. We hebben nooit meer uitgegeven dan er binnenkwam. En dat is gewoon ook wel uh, de moeite waard. Want ja. Elders hebben we natuurlijk enorm gedrukt ook op die begroting. En daar komen we nu los van. En je ziet ook gewoon dat we hele mooie dingen kunnen doen. Ja. Gert Bach is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld. Lang geduurd. Lang geduurd. Maar wel iets wat we nu al kunnen oppakken. En dat ja. vind ik wel het grootste voordeel. Maar als je dan kijkt, zeg maar, van, nou, wat, wat willen we dan gaan doen? Ja, daar moeten we gewoon echt goed naar, over na gaan denken. Hè? Ja, nou, wij, wij spreken elkaar zeker in de aanloop van de verkiezingen over wat jullie aankomende plannen zijn. Michiel, ontzettend belangrijk dat je bedankt dat je er was. Graag gedaan. En we, en we spreken af. elkaar in de aanloop nog wel een paar keer, denk ik. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja, bedankt. bedankt.